3 uur. Dit is Radio 1. Jeroen Stel en Elsbet Gutteke. Is het taboe om over geldproblemen te praten minder groot geworden nu we allemaal met de crisis te maken hebben? Na het nieuws financieel vraagbaak Annemarie van Gaal. En de drugscouriers op de Tweede baasvlakte. Nu is het NOS-journaal met Gert Kluk. De Tweede Kamer wil nog deze week een debat voeren over de ontwikkelingen in Syrië. De buitenlandwoordvoerders van de fracties komen daarom eerder terug van de voor een commissievergadering, waarschijnlijk donderdag.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 In een verklaring van het officiële persbureau Chinois staat dat de wereld zich de aanloop naar de inval in Irak moet herinneren toen de Amerikaanse beschuldiging van massavernietigingswapens vals bleek te zijn. Volgens het persbureau doet zich nu bij Syrië hetzelfde scenario voor als destijds bij Irak, namelijk dat het Westen zijn conclusie al klaar heeft voordat de VN-inspecteurs ter plaatse hun onderzoek hebben afgerond.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 De Duitse oud-president Christian Wolff moet vanwege omkoping op 1 november voor de rechten verschijnen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Bondsrepubliek dat een voormalig staatshoofd wordt berecht. Wolff trad in februari vorig jaar af nadat hij in opspraak was geraakt wegens beschuldigingen van corruptie en omkoping. Het weer, flinke zonnige periode, overal droog. Het wordt 21 graden te warm tot plaatselijk 25 in het zuiden. Morgen ontstaan er stapelwolken met heel misschien landinwaarts een bui. Op de meeste plaatsen geregeld zon en droog. Het wordt dan ongeveer 23 graden. Ook donderdag en vrijdag zonnig en droog. En wij gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren. Zweden kijken graag vooruit. U herkent het vast.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 Het huishoudboekje op orde houden. Dat blijft voor veel gezinnen iedere maand weer een hele tour. Annemarie van Gaal die heeft tips. En We gaan het ook hebben over drugscourieren op de Tweede Maasvlakte. Verder hier nog aan tafel Barbara Baarsma, econoom. En Pieter van Os, die met ons sprak over Martin Luther King. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Daniel D. En uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website Ditstedag.nu. De Marie Vagaal, Je bent ondernemer, financieel vraagbaak. Je hebt een column in het Financieel Dagblad... en je maakt samen met John Williams een dubbeltje op zijn kant. En vanavond start jullie nieuwe serie. Acht afleveringen, te gaan op RTL 4. In de eerste aflevering, die vanavond om half tien te zien is Tot. op RTL 4... gaat het om Anneke en Taco, in een dubbeltje op zijn kant. Wat is er misgegaan in dat gezin? Ja, ehm... Um... Het enige gezin met een schuld van 30.000 euro is het andere, andere gezin niet. Die schulden zijn heel anders. Dus dit, dit is echt. Ja. Um, zij hebben echt een houding gehad van het loopt wel los. Ja. Van uh, Taco zal over een maand zijn baan verliezen, maar dat is voor hem nog geen reden om te gaan solliciteren, terwijl ze al met die 30.000 euro schuld zitten, terwijl ze al veel te veel uitgaven hebben. Maar ja, ze denken dat het allemaal wel goed komt. Ja. Nou, laten we even luisteren hoe moeilijk het is voor Taco om te bezuinigen. Er zijn dingen waar je op kunt bezuinigen. Dus ik wil dat jullie met z'n tweeën precies even nagaan... alle dingen die je niet per se nodig hebt... en die je bij wijze van spreken morgen kunt opzeggen, doen. Ja, maar ik zou dus niet echt weten. Maar goed. Oh, ik weet al één ding. En dat is? De Donald Duck. wel? Ja. Hebben we niet nodig, geld kunnen we hard gebruiken voor wat anders. Ja. Ja. Dat zei je, maar... Dat heb ik je al vaker gezegd, maar jij wilde er niet vanaf. Als hij weg is, is hij weg. Dat is zonde. Ja. Nee, het is niet anders. We hebben hem niet nodig. Ik ken wel vanaf mijn jongs af aan. Dat maakt mij niet uit, Marco. We kunnen wel de Donald Duck voorlopen, maar leuke dingen voor de kleine niet. Ja, noem je verhaal. Ja, Tako is 34, hè? moet ik er even bij zeggen. Ja, hij klonk verwacht. Geen zes. Nee, <laughs> nee. oké. Okay. Maar toch, we zitten een beetje te lachen De Donald Duck. Maar goed, hij leest hem vanaf kinds af aan. En dan moet hij dat inleveren. Ja. En dat wil die Klein niet. of groot leed is jouw vraag? Pieter van Ors, ja. Nou, het is meer mijn vraag: dit is dus echt nodig om te overleven, om ook die Donald Duck van. 2,20 euro heb ik even nagezocht in een week. Abonnementsprijs, om dat op te geven. Ja, dat, het, het is ook een beetje een principe. Je moet gewoon op een gegeven moment... Dat, dat doet gewoon pijn... Weet je, tuurlijk, zij moeten, ja, die 30.000 euro schuld die zij hebben... die, die gaat niet vanzelf weg. Maar moet, uh, wel dat met die 2,20 euro in de week? Nou ja, het is een begin. Ik vind dat mensen moeten, moeten zich realiseren... Uh, dat, ze, dat, dat alles wat eruit gaat, daar moeten ze gewoon bewust van zijn. Van, heb je dat echt heel hard nodig? Nee, dan moet je het wegdoen. Weg Voor alles is een goedkoper alternatief. Ja. Dit gezin kan... Bijna 2000 euro per jaar sparen alleen al op de vaste lasten... door gewoon te zoeken naar een goedkope alternatief. En dat is dan inderdaad een slog op een borrel. Is het erger geworden in ons land? Want je maakt deze serie met John Williams al een aantal jaar... maar nu mm -hmm. met de recessie. Merk je dat de problemen groter worden? Ja, weet je waar ik het aan merk? Wij krijgen zoveel aanmeldingen. Maar het merendeel van de aanmeldingen, daarvan zijn de schulden zo hoog... dat we ze ook met een televisieuitzending niet kunnen helpen. Dus die moeten we laten gaan, omdat het... Onoverkomelijke schulden zijn. En dat moet jou pijn doen bijna. Oh, dat, dat je denkt van ik kan deze mensen dus niet helpen die, nee. die mensen bestaan. En dat hadden we in het eerste seizoen niet. En wat ook veranderd is: in het eerste seizoen kon ik nog bellen met uh, de Weekamp en met de Otto en kon ik nog zeggen van nou dit en dit is de situatie. Kunnen jullie koelansen uh, uh, hebben? Jullie, uh, kunnen we. Maar het lukte dan wel met lukte... name omdat je vanuit RTL4 belde. Ja, natuurlijk. dat lukte eigenlijk altijd. Maar nu is het gewoon nee. Want ja, als ze. Uh, uh, er zijn nu zoveel mensen ja, met en die, een... En die mensen halen dan de uitzending niet... omdat er eigenlijk geen hulp mogelijk is. Ja. Barbara Baarsma? Ja, ik was inderdaad benieuwd. Hoe selecteren jullie die gezinnen? Want uh, ik heb het een paar keer gezien. En het zijn over het algemeen, wat ik heel goed vind, hoor gezinnen... die nog heel veel kunnen leren. Ja. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat er wel eens gezinnen zijn... die eigenlijk al best wat weten. Mm -hmm. Maar die desalniettemin in de ellende zijn gekomen... door oorzaken waarvoor jullie veel moeilijker is om maar knoppen te draaien. Um, maar hoe, ja. hoe gaat die selectie dan? Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Die heb ik... Ja. ja, soms heb je natuurlijk dat je gewoon voor het blok staat... omdat je je huis hebt moeten verkopen. Ja. En je zit met een enorme restschuld. En... Ja, door scheiding of zo, weet je wel. Of ja, ja. En, en je kunt geen kant op. Ja. Nou, je boek komt vandaag uit dat je samen met John Williams schreef... Mm -hmm. uh, maar toch staat er op pagina 101... geen situatie is zo uitzichtloos dat er niets aan te doen is. Ja. Dus eigenlijk klopt dit niet. Ja, er zijn natuurlijk wel uitzichtloze situaties... want het staat ook verderop... Uh, je, op een gegeven moment is schuldsanering de enige optie. Maar dat, is, dat vind ik echt... Zo het allerlaatste station, want ik heb zoveel gezinnen meegemaakt... die in de schuldsanering zitten. We praten er heel makkelijk over, maar het is zo verschrikkelijk afschuwelijk. Zeker als je kleine kinderen hebt of grote kinderen. Ja, eigenlijk zou dat een ander televisieprogramma moeten zijn... omdat die oplossingen uh, ja, niet gangbaar genoeg zijn... om mensen met, laat ik zeggen, normale financiële problemen te maken. Ja, en ja, wat je, je moet realiseren, en ik vergelijk het me altijd met... Uh, uh, gewicht, hè? Als je 7, 8 kilo te zwaar bent, daar kan je nog aan gaan werken. Hè? Dan heb je nog zoiets van, oké, okay, tanden op elkaar, hè? geen snoep. Uh, half jaar uh, verder is het prima. Maar als je 30, 40, 50 kilo overgewicht hebt... Ja, ga er maar eens aan staan. Ja. Ja. Het is te doen, maar het is wel een, een leidensweg die je in gaat. Die, dus laat het niet zo ver komen. Dus we proberen inderdaad wel uh, bij die gezinnen te komen... waarbij we nog een soort van mentaliteitsverandering kunnen bewerkstelligen in de periode... we zijn er nu ook een aantal weken, hè? dus we kunnen nu ook echt het gedrag uh, volgen... en ze ook echt proberen op Dat goede is het verschil met andere seizoenen, dat je de koppels, de gezinnen uh, langer ja. volgt. Ja, het is nu echt reality-tv geworden. Ja. Ja. ja, want de vraag is natuurlijk, uh, stel in zo'n aflevering komen ze er redelijk bovenop... de zon gaat weer schijnen, houdt men dat vol op langere termijn... ook als jullie weg zijn met de camera? Ja, ze krijgen van ons nog een jaar uh, budgetbegeleiding. Oké, okay. en, dus, en dat doe jij persoonlijk ook? Of? Nou, ik ben, uh, Ze kunnen mij altijd persoonlijk mailen, bellen, als het moet, kom ik langs. Ik ben ook achter de schermen, ben ik nog bezig hm. hoor, voor de gezinnen. Maar gaat het dan nog goed met die mensen ook gedurende uh, dat jaar? Ja, weet je, uit de afgelopen vier seizoenen hebben we, is er één gezin wat uh, heel erg is teruggevallen, wat ook uiteindelijk naar de schuldsanering is gegaan, en één gezin waarbij het niet gelukt is. Dat is balen dan. Ja. Ja. Ja. Je boek dat vandaag uitkomt, dubbeltje op zijn kant uh, naar de televisieserie, uh, schetst eigenlijk acht profielen van, van mensen. Dat vond ik best aardig. Uh, van, nou, je hebt mensen, uh, nummer één is dat geld boeit me niet. Uh, nummer twee, anderen weten het beter. Tot en met nummer acht, het loopt wel los. Wat je net al zei: ja. van het komt wel goed. Ja. Um, uh, Klopt dat? Zijn dat de acht profielen waar je Nederlanders in kan delen? Ja, en ik had ook iedere keer, daar begon ik ook mee... want de ene schuld is dan de andere niet, al is het bedrag even hoog... Als het hele verschillende types zijn, dan moet je ze op een andere manier begeleiden. En dan moet ze op een andere manier gaan werken met die schuld. Dus het is prettig als je in de problemen zit om eerst eens te kijken... wat voor type ben ik, in welk profiel ja. pas ik, zodat ik een heel, gerichte ja, ja. oplossing kan vinden. Je merkt heel erg bij het type van het is me allemaal overkomen, hè, die slachtofferrol. Ja, ja. Dan moet je echt aan die slachtofferrol gaan werken. Want als ze daarin blijven zitten, dan vinden ze nooit de energie om... De, om uit die schuld te komen, dat willen ze ook helemaal niet, want ze zijn gewoon verslaafd aan de aandacht en de oors en aas van de omgeving. Dus dat moet je er eerst uit zien te krijgen. Je bent Wat ook een zo. psycholoog eigenlijk. Ja. Ja, nou ja, Maar de basis. Van geld is natuurlijk ook. Ja, geld is getallen, maar wat eronder ligt is ja. natuurlijk ook psychologie. Barbara Baarsma. Ja, we hadden het net even naar aanleiding van. Uh, de, wat, er allemaal wat dit kabinet allemaal verkeerd doet. Hè? Mm -hmm. Niet hervormen, maar bezuinigen. Maar net hoorden we bij het nieuws Dijsselbloem zeggen dat hij uh, in mijn oog ook een heel goed plan heeft. Dat is namelijk uh, die wildgroei aan toeslagen ja. te korten. Uh, om daar gewoon één toeslagsysteem, of misschien zelfs ja. geen toeslagen. maar gewoon uh, iets aan die onderkant in marginale belastingtarieven te doen. En wat is, nou, gegeven de ervaringen die je hebt met al die gezinnen... wat is jouw uh, beeld daarvan? Zou dat inderdaad een goed idee zijn? Ja, de, ik, ik pleit er ook al zo lang voor. Ik heb al zoveel columns in het FD daarover geschreven... die toeslagen, dat creëert een soort circus bij de Belastingdienst... En niemand begrijpt het meer. En uh, je krijgt naheffingen als je je, uh, waar je nooit meer overheen komt. En de mensen waarbij je kom, vaak krijgen die toch zoveel terug aan toeslagen... en heffingen en kortingen en regelingen... dat ze toch al per definitie geen belasting betalen. Dus eigenlijk zou je mensen tot een uh, zeg maar bruto salaris van 24.000... ik noem nu maar even iets... Hè, die zou je eigenlijk gewoon een 0% belasting moeten... Uh, geven. Laat die mensen gewoon de energie uh, uh, krijgen. om hun leven op te bouwen. En dan is het in heel plaats van dat zich je, niet. Uh, bruto, uh, uh, ja, dat is dan je netto inkomen. En, en daar ja. moet je het mee doen. Nou. Weet je, Jeroen, het is ook. wij, uh, de mensen aan de onderkant van de samenleving. hebben een ongelooflijk veel ingewikkelder leven. dan jij en ik. Hmm. Die moeten plotseling weten wat een beslag. vrij is van alle toeslagen. En ja, maar ook al, al die termen. al die dat Explode, ja. uh, CVZ... Top, uh, nog even over je boek. Uh, we hebben het over mensen met financiële problemen. Maar is het toch ook een boek voor mensen die die problemen nog niet hebben? Ja, maar die hoef je nog niet zo heel hard te helpen. Waarom ja. <laughs> te geloven dat je in de problemen komt? Ja, ja, dan is het altijd goed om dit boek te lezen. Okay. Wat, wat is nou volgens jou de beste tip uit dit boek? Ja, als ik er maar één mag geven, ja? dan is het uh, hou een Kastboek bij... Zorg dat je inzicht krijgt in wat er inkomt en wat er uitgaat. En het feit dat je alleen al het opschrijft en het bijhoudt en dat inzicht hebt, bespaart al 10%. Op je kosten. Vanavond in ieder geval weer op televisie en het boek ligt vanuit vanaf nu in de winkel een dubbeltje op zijn kant. En wij gaan naar muziek van Man Friday uh, guys you're touring Holland. Where are we where can we see you? Well we've actually just finished the tour. You finished? Well, yeah we we've oh. just here for a, for a whole month actually. Okay, so we can't, amazing, see you, can't see you August. can't right see you can't see you anymore. Uh, well, we'll be back. We'll be You'll be back. We so okay. had a great stay. Oké, okay. so uh. dus ze hebben al opgetreden, we kunnen ze nu niet zien, maar we kunnen ze nu wel horen live op Radio 1. What are you going to play? We're going to play One Window in Paris. One window in Paris changed my life And two lovers on an escalator kissing at night Three seconds of sunset reflected off your eyes Whoa, it was this One window in Paris changed my life And two lovers on an escalator kissing at night Seconds of sunset, reflected off your eye. Reflected off your eye. I'm feeling overage for this game. Running out of feel good movies to set me straight. Turn all the leaves now, every day My branches wear it thin, but I pick them anyway I pick them anyway The shadows on the wall, they feel too tall I'm basking on the back streets of rock and roll. I'm swimming all the waves now. Well, every day, this body growing tight, but I kick out anyway. And it was this one window in Paris changed my life. And two lovers on an escalator kissing at night.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 Feeling on fire, the spirit of steel and a body of a wire I was thrown down and unwound, on a stolen smile on the underground There were four words in the back of my hand And I was singing in a city, in a foreign land And I was broke down and unfound, a liar in a novel in a small town A person in a plane has hit the ground A person in a plane hasn't hit the ground Three seconds of sunset reflected off your eye. Your eye. Oh, oh, oh, oh, oh. one window in Paris change my life. And two lovers on an escalator kissing at night. Three seconds of sunset reflected off your eye. Yeah.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 In de zomermaanden spitsen we dagelijks onze oren... om te horen waar het gesprek van de dag over gaat in de regio. Collega's van de regionale omroep of een regionale krant... die vertellen wat hen aanspreekt in het nieuws dicht bij huis. En vandaag steken we ons licht op in Rotterdam, Amsterdam en Groningen. Peter Stijnvoort van RTV Noord uit Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie hebben last van dieseldieven. Nogal. Ja. Als je de afgelopen weken bekijkt, de afgelopen maand... Vlachtwedde, Stadskanaal, bij de aanleg van Meerstad... een nieuwe woonwijk ten oosten van de stad Groningen... was het in één maand zelfs twee keer raak. En dan hebben we het niet over een paar liters. Nee, dan gaat het over duizenden liters diesel. Ja, En, wa en waar halen ze die diesel uit dan en hoe? Uit de kranen en uit uh, opslag uh, op uh, de bouwterreinen zelf. En uh, ja, deze terreinen worden eigenlijk, als we kijken naar Meerstad... is een enorm terrein waar ze aan het werk zijn, niet of nauwelijks uh, beveiligd. Dus het komt er eigenlijk op neer uh, dat deze dieven met name s'nachts gewoon hun uh, gang kunnen gaan. Maar uh, ja, ze schuwen niets, ze knippen sloten kapot... ze breken in in kranen om uh, ja, maar bij de diesel te kunnen. En dat gaat dus echt om uh, grote hoeveelheden. En de bedrijven, de aannemers, ja, die zitten echt met hun handen in het haar. Ja, en is een behoorlijke kostenpost. Nou heb ik gehoord dat er ook een slimme kraaneigenaar... die, uh, was die een briefje voor de dief had achtergelaten. Wat stond daarop? Nou ja, slim, dat dacht hij te zijn. Uh, een briefje op zijn cabine had hij geplakt... met daarop uh, de tekst uh, dat hij zijn kraan leeg had weggezet... Kennelijk was het bouwterrein die avond bezocht... door dieven die op zoek waren naar diesel... en die hadden er een briefje naast geplakt met de boodschap... dat hij de tank van de kraan voortaan toch echt vol moest laten... anders zouden er andere maatregelen worden getroffen. Zo. En dat geeft dus wel aan hoe brutaal de dieven ook zijn... en ze voelen zich echt onaantastbaar. Ja. Is er iets aan te doen? Kan de politie hier iets mee? Nou, is er iets aan te doen? Uh, ik zei al, die bouwterreinen zijn vaak heel groot... dus hekken eromheen uh, zetten, dat is eigenlijk geen optie. Ik uh, sprak vanochtend met een kraanmachinist in Meerstad, uh, de Nieuwbouwwijk dus... en die rekende voor dat je bijvoorbeeld voor een mobiele bewakingscamera... per week zo tussen de duizenden en de 1500 euro betaalt. En als je dan bedenkt dat op zo'n terrein zo'n 15 camera's nodig zijn... dan is het rekensommetje snel gemaakt. Ja. Dat kan dus gewoon niet uit... De politie zegt van jongens, doe vooral aangifte. En nou, uh, ja, als je kijkt naar de provincie Groningen... komen die aannemers eigenlijk uit heel Nederland... en wordt er vaak wel aangifte gedaan, maar dat gebeurt dan op het hoofdkantoor. Dus het overzicht hier in Groningen bij de politie ontbreekt ook uh, een beetje. Maar als je de bedrijven zo beluistert, en die kraammachinist die ik ook sprak... ja, zeggen zij van het zou toch mooi zijn als justitie bereid is... om meer te investeren in de opsporing. Oké, okay, dankjewel. Peter Stijnvoort van RTV Noord uit Groningen. Aart van Eldik van RTV. Noord-Holland. Goedemiddag, Aard. Goedemiddag. Jullie zijn druk met Petra Akkerman uit Landsmeer. Wie is dat ja. en waarom houden jullie je met haar bezig? Nou, Petra is een soort van David en eigen haard. De woningbouwvereniging, dat is uh, Goliath. Oh. Uh, deze Petra is uh, uit haar sociale huurwoning gezet omdat eigenhaard vindt dat zij daar te weinig is. De energierekening is te laag en de buren hadden geklaagd... mevrouw, is er weinig. Oh. En Petra zei, nou ja, ik ben heel veel bij mijn moeder... want mijn vader is negen jaar geleden overleden. Mijn moeder uh, moet verzorgd worden, dus ik eet daar elke avond na mijn werk. En daarna kom ik s'avonds laat gewoon thuis... en dan uh, lig ik in mijn eigen bed. Ja. Yeah. Maar Eigenhaard had bedacht dat zij haar woning niet als huurwoning... als hoofdwoning gebruikte en dat ze daar dan maar uit moest. En dat hebben ze haar in een stevig gesprek duidelijk gemaakt. En toen heeft ze afstand gedaan van haar woning. Dat had ze natuurlijk nooit moeten doen. Maar ze is gezwicht voor de druk, zei ze. Ja. Daar kreeg ze spijt van, is naar de rechter gestapt. Die stelde haar in het gelijk. En vervolgens ging Eigenhaard in hoge hoger beroep. En wat toen wat heeft doen? ze het bijltje erbij neergegooid. Ja. Uh, ze was het zat. Uh, die procedures kosten haar te veel geld... Maar toen heeft ze ons ingeschakeld en toen hebben wij daar wat druk op gezet. Met eigen haarten in gesprek gegaan en die hebben dat nog eens heroverwogen. Uh, lang verhaal kort, gisteravond kwam het goede nieuws. Petra uit Lansmeer, de David van Lansmeer, mag <lacht> toch terug haar woning in. Ze heeft toch gewonnen van Goliath. Zijn er meer Petra's? Zijn jullie daar achter gekomen? Uh, die zijn er ongetwijfeld, maar die hebben zich nog niet uh, bij ons gemeld. Maar ik kan me bijna niet anders voorstellen... dan dat uh, Eigenhaard dit uh, vaker doet. Ja. Zij zeggen van ja, sociale huurwoningen uh, zijn er voor de uh, sociale huur. En als die niet gebruikt worden... ja, dan willen we liever dat daar iemand anders in gaat. Daar is natuurlijk wat voor te zeggen. Uh -huh, uh -huh. Maar de druk die er op uh, deze Petra is uitgeoefend... die was wel uh, ongeoorloofd groot. Er kwamen ook heel veel reacties los uit, uh, uit de hele provincie. Nou ja, dat heeft uiteindelijk uh, wat uitgehaald... Dus kan uh, terug naar huis, moet wel beloven aan eigen haard... dat ze dat woningje in uh, Landsmeer wel echt als hoofdwoning gaat gebruiken. Okay, nou, goed nieuws voor Petra Akkerman uit Landsmeer. En dat werd verteld door Aard van Eldik van RTV Noord-Holland. Dankjewel. We gaan tot slot naar Ineke Moerman van RTV Rijnmond. Ineke, goedemiddag. Dag Elsbet. Jullie uh, pakken flink uit over drugscouriers. Nou, is dat een uh, niet onbekend verschijnsel in de regio, denk ik. Maar waar, waar opereren deze? Nou, dit zijn drugscouriers. Ik hoor overigens mezelf in vertraging terug. Dit zijn drugscouriers die uh, uh, vooral in de haven actief zijn. Ik hoorde mijn collega van Radio Noord net over brutale dieven. Mm -hmm. Nou, daar kun je hier ook wel van spreken. Het is uh, best een onrustbarend verhaal uit de Rotterdamse haven. De vakbond die, uh, trekt aan de bel. Het zou steeds vaker voorkomen dat drugscouriers... bedrijventerreinen in de haven binnendringen om hun smokkelwaar... dat is dan heroïne en cocaïne uiteraard... uit de containers te halen die daar staan. En dan gaan ze niet altijd zachtzinnig te werk, zo vertelt de bond. De smokkelaars die klimmen over hekken, ze vernielen slagbomen met auto's... rijden ze gewoon dwars doorheen. Ze bedreigen personeel, soms kopen ze ook personeel om. Uh -huh. uh, in ieder geval is de bond bang dat het binnenkort een keer uit de hand loopt... en die wil dan ook een soort veilige vluchtplaats... ik stel me dan een soort bunker voor waar dat personeel dan uh, kan vluchten ja. als, het, als het uit de hand dreigt te lopen. Maar worden, die, worden die terreinen waar die uh, containers staan niet bewaakt? Is daar niet, uh, is ja, het... uiteraard. En er zijn ook uh, teams bezig van douane, politie, openbaar ministerie, die daar natuurlijk de boel in de gaten houden. Alleen, het is, uh, ik weet niet of je de Maasvlakte wel eens uit de lucht hebt gezien en die beelden hebt gezien van, uh, van heel veel containers op, uh, op bedrijventerreinen. Het is een ontzettend groot gebied, dus um, het is niet altijd even goed in de gaten te houden. Ja. Bovendien ja, is er wel eens hulp van binnenaf. Dus uh, op het moment dat, dat couriers binnen zijn, dan uh, ja, wordt er wel eens aangewezen waar dan precies uh, de waar te vinden is. Ja, dus het wordt ook binnen, binnen de bedrijven zijn mensen die meewerken. En dat is natuurlijk ook weer een probleem dan. Ja, en uh, het zou zo zijn dat het probleem groter is geworden... op het moment dat er mensen die van binnenuit hulp zouden hebben verleend... Uh, zijn aangehouden. Die zijn dus niet meer werkzaam in die haven. En daardoor uh, worden die drugs ook niet meer uh, regulier afgevoerd, zou je kunnen zeggen. En uh, moeten er dus uh, ja, op uh, uh, praktijken gebezigd worden... zoals uh, waar nu sprake van, ja. is volgens de bond allemaal... Ja. Ja. De en er de zou de ondanks de... dus een ja. vechtpartij zijn geweest uh, tussen havenwerkers... die dan uh, drugscouriers wilden tegenhouden... die uh, over of onder hekken door wilden kruipen. Um, ja, er zijn achtervolgingen. Dat soort, uh, dat soort acties moet ja. je aan denken. Goed, de bond constateert dit. Trekt, trekt aan de bel. Is uh, de politie uh, genegen om, de, om mee te werken? Om er iets aan te doen? Of doen die bedrijven iets? Um, de bedrijven, ja, die, dat, dat weet ik niet. Het Openbaar Ministerie uh, bevestigt wel dat er natuurlijk uh, opgetreden wordt... tegen uh, zaken die niet door de beugel kunnen als het, uh, als het uh, aan de orde is. Uh, het Openbaar Ministerie bevestigt ook dat er criminelen... regelmatig op havenbedrijven uh, te vinden zijn en aangehouden worden. Maar volgens het OM zou het niet erger zijn geworden... door het oprollen van die Drugsbende. Ja. Um, ja, wij hebben daar ook geen bevestiging van gekregen van de politie. Maar we hebben wel heel veel havenwerkers gesproken die dat uh, verhaal wel bevestigen. Die uh, onbegrijpelijke redenen dat niet voor de microfoon willen doen. Nee. En ook de douane die heeft het uh, bevestigd. Goed, dankjewel, Ineke Moorman van RTV Rijnmond. Okay. Komen we toe aan de dichterbij de dag. Vandaag is dat Daniel D. Hallo Daniel. Goedemiddag. We zijn weer benieuwd. Een grijs gedraaid verzoekplaatje. Hey DJ, draai is een plaatje waarop ik kan dansen tot ik in de ochtend niet meer weet waar ik ben. One window in Paris. Ik wil dansen op... Klanken met de meerderheid van stemmen die een goed verhaal vertellen. Helder en klaarwakker. Sluimer is er niet meer bij, al heb ik nog steeds een droom. Met een best wel positief gevoel. Draai ik in de spagaat van bezuinigen en hervormen. Een dubbeltje op zijn kant, alsof dit de economie is. Laat deze twee werelden met elkaar communiceren. Controle over beide gemeenschappen. De content van mijn product. En dan acuut versnellen als hoogste nieuwe Komen, sunrise, Everyday, Hey DJ, laat je horen, dansen als nooit tevoren, dansen als was ik de eerste vrouwelijke SGP lijsttrekker, Hey DJ, of doe je geen bezoekje. <laughs> Dankjewel, Daniel. Day. Hij is mooi. En ook straks terug te lezen op onze website. Dit is de dag.nu. En dan kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. En onze gasten vandaag en we bedanken hen waren... Barbara Baarsma, Annemarie van Gaal, Pieter van Os... DJ Nicky Romero, Kees van der Welen, en verslaggevers van RTV Noord, RTV Rijnmond en RTV Noord-Holland. En zometeen de villa met Tessel en Ger. Ger, goedemiddag. Hallo. Uh, in onze week over Limburg praten we vandaag met gouverneur Theo Bovens. Een man die het niet nodig vindt, let op, om in bepaalde kringen zijn Limburgse afkomst te verlogenen. Dat schijnt dus voor te komen, dat mensen dat doen. Nee. In het economiepanel KPN, de nasleep van de zelfmoord op de stoep van de Rabobank en nog veel meer. Tot zo in de villa. Dit is Radio 1. E. Half uur precies tijd voor het NOS Nationaal met Gert Kluk. Het Amerikaanse leger is klaar voor een aanval op Syrië, zegt minister van Defensie Chuck Hagel. In een interview met de BBC zei Hagel dat de vs vier torpedobootjagers heeft liggen in het oostelijk deel van de Middellandse Zee en ook gevechtsvliegtuigen in de regio heeft. Hagel verwacht dat Amerikaanse inlichtingendiensten snel met bewijs komen dat de gifgasaanval op een buitenwerk van Damascus het werk was van het leger van president Assad. De Tweede Kamer wil nog deze week een debat voeren over de ontwikkelingen in Syrië. De buitenlandwoordvoerders van de fracties komen daarom eerder terug van recess voor een commissievergadering, waarschijnlijk donderdag. Premier Rutte wil dat Jemen meer doet om het ontvoerde Nederlandse stel... Judith Spiegel en Boudewijn Berendsen vrij te krijgen. Dat staat in een brief van de premier aan president Hadi van Jemen. En daarin benadrukt Rutte de band die Nederland met Jemen heeft... en dat Jemen Nederlands ontwikkelingsgeld krijgt. De twee Nederlanders werden begin juni in Jemen ontvoerd. En dat zijn de hoofdpunten. Voor de, de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Wijnandswaan. Op de A1, Hengelo richting Apeldoorn, staat Fiede tussen de afrit Lochem en Badmen, drie kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Nemen banken hun zorgplicht wel serieus? En wat zijn de echte plannen van de Mexicaan Carlos Slim met KPN? Onderwerpen die na vier uur besproken worden door ons economiepanel klinken de munt. Het thema deze week in het eerste half uur van de villa is Limburg. Het rijke Roomse Burgondische leven onder het toeziend oog van meneer Pastoor. En de gouverneur en die laatste, de Limburgse commissaris van de Koning, is vandaag onze gast Theo Bovens. Uw reacties zijn natuurlijk als altijd welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa vpro. En weer is militair ingrijpen in de burgeroorlog in Syrië een stap dichterbij. In Amman, Jordanië, hebben de militaire bevelhebbers van tien landen vanmiddag overeenstemming bereikt over raketaanvallen, nog deze week. En de VS-Defensieminister Hegel zei zo pas dat het Amerikaanse leger er klaar voor is. Britse parlement is teruggeroepen van vakantie... en debatteert donderdag over ingrijpen. En net horen we op het nieuws dat ook ons eigen parlement terugkomt van reces. Defensieexpert Peter Weininga van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Uh, welk van deze nieuwsfeiten duidt nu het meest op snel militair ingrijpen? Nou, um, eigenlijk allemaal wel. Hè? De haast waarmee parlementen terug worden geroepen van recess, dat duidt wel op, uh, ja, op grote haast, ja. Ja. Uh, de chefs van Staven, ik dacht dat u dat zou gaan zeggen. Dat ja. klinkt mij het meest uh, autoritair en uh, ja. uh, dingers in de oren. Want die praten natuurlijk niet met elkaar in Alman als hun politieke leiders dat niet goed vinden. Uh, die hebben vanmiddag gezegd dat ze het eens zijn over raketaanvallen. Uh, ja. Waar moeten we dan uh, aan denken? Aan welke doelen moeten we dan denken? Dan moet, uh, in eerste instantie, denk ik, uh, gaat het om ja, grote, zware doelen. Dus het zijn, denk ik, zware wapens. En daar kun je denken aan luchtverdedigingssystemen. Um, um, um, en, en waarschijnlijk ook raketsystemen waarmee ze uh, de Syrische regering regelmatig eigen bevolking heeft bestookt. Ja, er werd toch ook uh, gesuggereerd in diverse media dat ze wellicht uh, uh, chemische wapenopslagplaatsen zouden treffen, maar ik hoorde vannacht weer op de BBC dat iemand zei wel nee, dat is hartstikke gevaarlijk, want dan verspreid je die rot zojuist. Nou. Die kans is er inderdaad, want ja, kijk, uiteindelijk gaat het uh, om explosieven die uh, op een, uh, uh, een wapenopslagplaats met, met uh, chemische stoffen afvuurt. Uh, ja. uh, en dan heb je een grote kans dat je die juist in de omgeving verspreidt met alle gevolgen van dien. Uh, waar zouden die wapens, ik, waarschijnlijk zijn het uh, uh, kruisraketten uh, die ze gaan gebruiken, die Amerikanen. Ik het wel, omdat je daarmee namelijk het meest uh, uh, precies uh, zeg maar de coördinaten of de doelen kunt raken. Ja, en komen die van die destroyers, die vier destroyers die in de Middellandse Zee liggen, of met jachtvliegtuigen van Angelique? Het kan allebei. Ja. ja. Um, ze zeggen dat het een korte aanval zal worden. Kortdurend althans. Een paar dagen, niet meer. En ook eigenlijk echt als een straf voor het gebruik van chemische wapens. En niet wordt er dan gezegd om, om de oorlog verder te beïnvloeden. Wat ik een vreemde zin vind. Maar goed. Uh, maar kunnen ze het hierbij laten? Zeggen ze dan, dit hebben we dan gedaan, opgeruimd staat netjes en we gaan weer naar huis? ja dat, dat is heel lastig inschat. Want dat hangt natuurlijk ook af van de situatie die ze uh, door hun ingrijpen creëren. Uh, dat, weet ik, dat, dat is moeilijk in te schatten. Ik weet niet precies wat ze gaan bestrijden. Ik denk in ieder geval zware wapens. Hè, dus de overbrengingsmiddelen waarmee bijvoorbeeld ook chemische wapens kunnen worden afgevuurd. Mm -hmm. Die zullen ze proberen te bestrijden. En misschien ook wel luchtafweer. En ja, dan is het uh, verder weer aan de, ja, bij wijze van spreken de betrokken partijen, Om het zomaar eens uh, eufemistisch uit te drukken. Om er wat van te maken. Ja, um, want er is in die top uh, in Amman wel degelijk gesproken over een mogelijke langere campagne, hè? Echt lucht aanvallen, om echt om, luchtaanvallen om, om die luchtmacht van Syrië uit te schakelen. Nou, sterker nog, ik kan me niet voorstellen dat daar niet over gesproken is. Want bij zo'n gesprek gaat het natuurlijk altijd over meerdere opties. En er zal ook zeker een uh, langere termijn optie uh, besproken zijn. Ik weet alleen niet wat daar natuurlijk uh, over is besloten. Nee. Um... De laatste dagen wordt er natuurlijk veelvuldig gesproken... en elk uur met meer zekerheid over militair ingrijpen. Maar we weten natuurlijk allemaal dat de afgelopen 2,5 jaar... Uh, argumenten uh, aangevoerd zijn om vooral niet in te grijpen... wegens het exploderen van die hele regio. Zijn die argumenten ineens helemaal weg en van tafel? Nou, uh, niet helemaal natuurlijk. Maar bovendien was dat niet de enige reden. De, en belangrijke reden dat er niet kon worden ingegrepen uh, was ook dat de internationale gemeenschap niet op één lijn was. Mm. En met herhaaldelijk uh, uh, China en Rusland die ja, dwars lagen in de Veiligheidsraad. Waardoor er niet een eenduidig standpunt kon worden ingenomen en dus ook geen actie kon worden gepleegd. Mm. Dus, dus dat... Uh, en, en dat is nog steeds het geval. Het punt is alleen, denk ik, dat men nu daadwerkelijk heeft gezegd, er is een duidelijke rode lijn overschreven, een soort van point of no return. Dit kunnen we niet onbestraft laten. Hmm. Hè? Dan komen termen als de responsibility to protect, uh, zeg maar, komen dan aan de orde. En ja, die, uh, die trekken zich niet zoveel aan van soevereiniteit. Uh, nee, maar is er geen gevaar van het terugmeppen door Iran, de, de, uh, de bondgenoot van Syrië? Nou, dat ligt er dus aan. Kijk, als uh, Iran zal ook wel begrijpen dat wat uh, in Syrië is gebeurd... Hè, als daadwerkelijk Assad die uh, gifaanvallen heeft uh, gepleegd... op uh, bevolking in het oosten van Damaskus. Dan uh, weet... Uh, kijk, er zitten ook wel redelijk rationale mensen in Iran... en die snappen ook wel dat dat niet uh, zeg maar ongestraft uh, uh, kan blijven. Dus uh, dan hangt het ervan af hoe beperkt de westerse reactie is. Als ze uh, zeg maar een flinke, eh, verse, uh, forse tik uitdelen... waardoor uh, uh, Assad punt niet meer in staat zal zijn die wapens in te zetten... en misschien nog wel meer zware wapens niet meer kan gebruiken... dan uh, zal Iran daar misschien onder protest uh, wel genoegen meenemen. Maar als je gaat praten over verdere militaire opties... ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Oké, okay, Peter Weiniga, expert van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Bedankt en goedemiddag. Goedemiddag, Dag. Oops.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 in the broad daylight, broad day In the broad day, please don't leave me alone. Leave Light. me alone in the broad daylight. <laughs> you get your money.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 Broad day please don't leave me alleen laten In In the broad In In the broad In deze hele week gaat het in de villa over Limburg. Wat is er over van het rijke Romeinse leven? Is er nog steeds woede over arrogantie van Hollanders? Hoe zit het met die Boegondische keuken? En hoe zit het met die geur van corruptie? En meneer Pastoor, heeft hij eigenlijk nog wel wat te vertellen? Vandaag Theo Bovens, commissaris van de Koning... ook wel in Limburg genoemd gouverneur van Limburg. Meneer Bovens, Goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Dat was even lopen, hoor ja, ik. Ja, het, uh, het was drukker in het verkeer dan ik dacht. Dus het was op het uh, laatste moment. Ja, ja. Ik wou, wij wilden met het volgende beginnen. Dat geeft gelijk een beetje uw karakter weer. In de portret in dagblad De Limburger... nadat u net aangetreden was, staat de volgende zin. Er zijn Limburgers die het nodig vinden... in bepaalde kringen hun afkomst te camoufleren. En daar heeft bovens geen last van. Uh, daar nee. zit een wereld achter. Leg eens uit. Nou, het is inderdaad zo dat uh, als mensen uit Limburg elders in uh, Nederland verblijven... dan zijn er mensen die bijvoorbeeld uh, alles eraan doen om de zachte G kwijt te raken. Uh, en ja, daar heb ik het zelf inderdaad totaal geen last van. Ik, uh, ja, ik, zeggen, ik, ik kan mijn afkomst niet verloochenen, maar ik doe daar ook geen enkele moeite voor. Maar Sterre, ik ben die er redelijk al... trots op. Waarom zouden die andere mensen daar niet trots op zijn? Wij hadden nou, gisteren omdat... een gesprek met, uh, hoe ja. heet ze ook alweer, maar Margot Reuter. Ja, dat hebben uh, Een, uh, een ja. sterrenchefkok uit Maasbro. Bracht, daar spatte de trots van Maasbracht. Maar, ze maar voor, ja, vanuit Limburg dat zijn echt. werkelijk ja. vanaf. Ja, nee, maar, zijn dat doe, of goed. doen mensen dat omdat wij Hollanders. een beetje vreemd op jullie reageren vanwege die zachte G? Hey? Ja, het is overigens niet alleen het accent wat in Limburg is. Dat is je merkt het wel vaker in de in ieder geval nationale televisie en dergelijke... ook accenten als het Rens accent of een, een Gronings accent. Mensen reageren op accenten niet dat dat nou meteen een positieve klank heeft. Hmm. En ik ben het daar uiteraard niet mee eens. En ik laat denk ik zien, en net zoals mevrouw Reuter gisteren... Laat gewoon zien dat het ja, de moeite waard is om Limburgs te leren kennen... om er te verblijven, om er te wonen enzovoort. Dus ik ben er, ja, ik mag gewoon eens zeggen. Ik ben er trots op uit deze provincie te komen. U heeft zelfs nooit negatieve ervaringen uh, opgedaan in het Westen... over uw nee. Limburgse afkomst? En nee, daar nee, heb ik geen last van gehad. Okay, nee, nou, nee, dan, is de, nee. dan is de, nee. de em emancipatie van het katholieke volksdeel <laughs> definitief voltrokken. <laughs> Zo is dat. Uh, ja. dat, dat Bij deze verklaard, ja. Okay. <laughs> um, u wordt gouverneur genoemd. Dat is <laughs> wel eens vaker uitgelegd, maar u moet het toch nog even ja. uitleggen. Waar komt dat? dat komt van vroeger, maar waarom is ja. dat in Limburg blijven hangen? is dus in Libburg blijven hangen. De historische reden is dat de gouverneur ook in de andere provincies heette de commissaris van de koningin vroeger gouverneur, dat die in Maastricht woonde in het gouvernement. Het gouvernement was het gebouw waar de militaire gouverneur van de stad al die jaren gewoond heeft. En dat betekent dat degene die in dat gebouw woonde door de bevolking als gouverneur werd aangesproken. En ook toen de titel is veranderd van gouverneur naar commissaris van de, koning, commissaris van de koningin in de 19e eeuw is die, die titel in Limburg zou blijven bestaan. En zo langzamerhand is dat uh, onderdeel geworden van het culturele erfgoed... zou ik bijna zeggen, van deze provincie. Uh, en uh, vinden mensen het uh, heel normaal dat uh, hier een andere naam... een andere titel gebruikt wordt. Terwijl de functie overigens totaal niet anders is... dan die van de elf collega's in het land. Er is nog een ander opvallend uh, verschil als het gaat om namen. De provinciale mm -hmm. staten in Limburg uh, worden sinds een aantal jaren... het Limburgs parlement wordt het Limburgs ja. parlement genoemd. Ja. Waar, is dat een beetje een, een, eenzelfde reden... Dat had twee redenen. Dit, dit is er zeker één van. Uh, dat uh, iets aparts te zijn. Maar, het, maar de belangrijkste reden was toch... dat uh, ja, de bevolking, de afstand tot de bevolking... mensen weten niet helemaal wat staten zijn. En in 2003 2004 is het dualisme ingevoerd. En toen werd een onderscheid steeds groter... tussen gedeputeerde staten en provinciale staten. En om dat uit te leggen aan mensen... Ja, wat doet provinciale staten... dat is een soort parlement. Nou, dan hebben we gezegd... waarvoor noemen we het dan ook niet groot parlement. Uh, overigens, de, ik merk... In de laatste jaren dat de term parlementen ook weer langzaam uitsluit, hoewel het in alle. Ze hebben het er gewoon helemaal nu. niet meer over. Nu. Nee, het staat en het parlement wordt nu meer door elkaar gebruikt. Maar het, het dualisme had ook een, een invloed op die keuze. Ja, wat het zo pas ja. over het, uh, uh, wat dus nu verleden tijd is... het, uh, het camoufleren van je Limburgse afkomst... maar mm -hmm. wat het tegenovergestelde, dat is toch nog wel wat hardnekkiger. En ik geloof ja. dat dat nog wel echt waar is... dat Limburgers zich graag afzetten tegen ja. met name de Hollanders... en de politiek in Den Haag. Ja, het is zo dat... Uh, ik heb het wel eens een keer vergeleken. Je hebt aan de ene kant een stukje minderwaardigheidsgevoel wat bij uh, Limburgers kan heersen. En dat die, diezelfde medaille heeft ook een keerzijde. Dat is dat je overdreven chauvinistisch wordt. En dat je denkt van uh, ja, alles is beter in Limburg. Dat is natuurlijk ook niet het geval. Uh, wat nog steeds blijft leven is die afstand tot, uh, ik noem het maar establishment, uh, Haagse politiek, uh, de Haagse stolp. Uh, dat zit inderdaad vrij diep. Dat blijft. Uh, ja, ik kan het niet, niet ontkennen. Het is gewoon een ik merk het ook gewoon in de, in de omgang uh, en de contacten die ik heb. Dat er iets van uh, ja, weerstand tegen de Haagse politiek is. En dat mm -hmm. is in de regio, denk ik, sterker dan dat in het, in het westen is. Uh, en in Limburg is dat nog steeds, is steeds aanwezig. En, uh, en of is dat terecht dat... is of niet. Er... Nou ja, ja dat sorry. is de vraag natuurlijk hoe dat ja. historisch gegroeid is. Het kan het protestant mm -hmm. tegen katholiek zijn natuurlijk. Het Onder kan andere, ook zijn een ja. soort vergeten provincie als het gaat om economische vooruitgang. Ja. Achterstelling, achterstelling. Ja. achterstelling. Ja, nou het is niet zo dat, uh, kijk in de negentiende eeuw was het wel zo. Uh, dat uh, in de, het, de bestuurslagen in Limburg werd uh, uitgemaakt... door mensen die uit het noorden kwamen. Die werden hier uh, expres ook benoemd in, in functies. En dat is nog lange tijd ook in het bedrijfsleven zo geweest. Staatsmijnen werden bevolkt door uh, directeuren uit het Westen. Uh, je hebt inderdaad protestant. Katholiek is een, uh, is een element. Maar uh, de, de economische achterstelling... dat is een gevoel uh, dat eigenlijk pas uh, komt... zeg maar even, na de sluiting van de mijnen. Uh, mm. Omdat voor die tijd... Uh, ja, zeg maar de rijkste steden van, uh, van Nederland die lagen in de, in de parkstad, die lagen zeg maar, in, de, in de oostelijke en westelijke mijnstreek. Um, dus dat was uh, geen sprake van achterstelling. Maar het gevoel van dat uh, ja, mensen de afstand uh, tot Den Haag groot is, en dat mensen in Den Haag niet beseffen, niet begrijpen wat er allemaal in de regio gebeurt, ja, dat gevoel is sterk aanwezig. Ja, en veel en... projecten die, die, die, die, die uh, dat gat van die mijnen moesten opvullen, uh -huh. dat die ook ja. uh, niet helemaal gelukt zijn om maar even zacht aardig uit te drukken. Okay. Nou, dat houdt dat gevoel toch ook wel, le wel levendig dus. Ja, maar dat uh, niet gelukt is, dat is niet. Uh, nou, dat zou ik zeker ja, de niet auto zo willen zeggen. Ja, maar uh, en nu de redding van de auto-industrie. Het is bijna zo, heersen nog steeds. Maar we nou, hebben ook een kwakker, universiteit, dan. er is ook een academisch ziekenhuis, we hebben een kennisindustrie op dit moment. En die, mm. Dat zijn allemaal zaken waar de, de, zeg maar de zaadjes al van zijn gelegd. Met de, de, de, de centen die na de mijnsluiting naar Limburg toe zijn gekomen. Want ziet u het ook als uw taak als gouverneur om uh, uh, uw mensen in Limburg? Uh, duidelijk te maken dat het wel meevalt... en dat dat gevoel historisch gegroeid misschien langzaam... maar zeker een beetje losgelaten moet worden... dat Den Haag uh, er niet voor hen is... Uh, Probeert ik u daar dat wat aan te doen? Ja, dat ik, wat ik probeer te doen is de, de, het imago van Limburg... in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. En dat, dat richt zich ook voor een deel op de Limburgse bevolking. En laten zien wat de kracht van Limburg is. Ik moet aan de andere kant zeggen... ik kom ook nog steeds wel feiten tegen... of, of gedragingen tegen in, in de Haagse politiek... waarvan mm. ik zeg nou... als het gaat bijvoorbeeld over de, de, de grenspositie van, uh, van Limburg... dat is, dat is een grensligging en grenseffecten... als er weer maatregelen worden getroffen. Er zijn nog voldoende... De momenten dat ik ook de vinger moet opsteken in Den Haag? moet zeggen, van dames en heren, in de Tweede Kamer of in de regering, eh, pas op uw zaak. Want u doet nou zaken die eh, in Nederland op zijn minst niet overal hetzelfde uitpakken. Ja, nu u dat toch noemt, ja. dan gaan we daar ook ja. nog even op door. Ja. Uh, ik wil, we wil u namelijk vragen. Uh, Bemoeite zich ook aan tegen dat conflict over die koffieshops? Maastricht die wil ze aan de rand van Maastricht hebben, dan heb je ze gelijk aan de rand van Nederland. Dus die ja. Belgische burgemeester kwamen in opstand. Uh, uh -huh. uh, er werd zelfs geroepen, we je de grens dicht. voorkomen belachelijk natuurlijk, ja. maar ja, je dan kan dan een dan keer kool zijn ja. en zo. De gemeente voeren. Uh, uh, mm -hmm. Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik zal over het coffeeshopbeleid zelf uh, heb ik even geen mening. Wat wel het uh, opmerkelijk is... Waarom niet? Is, U bent toch de baas van uh, Onno Hoes, de, de burgemeester uh, de baas, van Maastricht? Ja, ja, maar goed, ik ga niet het beleid van de... Want het blijft het beleid van de gemeente Maastricht. En daar zijn zij autonoom in. Ja. Wat wel duidelijk is, is dat je uh, zelfs ook in dat Maastricht... zou ik bijna zeggen, wat een grensstad is... er de neiging is om problemen uh, naar de rand van de stad te brengen. Iets wat uh, overigens aan de andere kant van de grens... met windmolens en dergelijke mm. precies hetzelfde is. Mm. Dat is een manier van denken... Uh, uh, waar je op zijn minst uh, vraagtekens bij moet stellen. Dus vanuit het, de internationale samenwerking is dat wel degelijk uh, is dat een punt om te overwegen. Maar hm. heeft dat overigens ook overwogen. Heeft de contacten met de Belgische buren intensief gezocht. Uh, maar goed, uh, men is er niet uitgekomen als het gaat om de vestigingsplaats van de koffieshops. Maar het denken van, ja, uh, als je problemen hebt, zet ze maar aan de grens... Ja. Uh, is een denken wat ik in ieder geval nationaal bestrijd. Een beetje krampachtig anti-Europees denken, niet, niet van ja. deze tijd. Nou, wij moeten het in Limburg voor een groot deel hebben... van de grensoverschrijdende samenwerking. Mm -hmm. en, U wordt wel de gaat... meest Europese... Uh, uh, provincie met daarin de meest Europese stad, ja. namelijk uw geboorte ja. Maastricht, genoemd hè, in Nederland. Ja, ja. Ja, ja, en volgens het CBS cijfers 2012 is Limburg ook de meest internationaal economische provincie van het land. Ja. En dat komt door die grensligging. We hebben meer grens met, uh, met België, met Wallonië, met Vlaanderen uh, en met Duitsland dan met, uh, met Nederland. En dat is een, uh, ja, een besef uh, wat ook een, ik zeg maar een toegevoegde waarde van Limburg voor de rest van het land is. Mm -hmm. We hebben laten uitrekenen uh, dat als als de administratieve grenzen met Duitsland en België niet zouden zijn, dan zou de agglomeratie Zuid-Limburg economisch dezelfde potentie hebben als de, als de randstaat van Nederland. Nou, dan moet je eens dus voorstellen wat dat zou betekenen voor het begrotingstekort van, van dit land. Met andere woorden, eh, wij kunnen in eh, de grensprovincies, in dit geval Limburg, heel veel betekenen voor eh, de nationale economie. En wij dragen ook bij aan die nationale economie, in tegenstelling dat veel mensen denken dat eh, zeg maar Nederland bijdraagt, of liever zegt, eh, dat subsidie de Limburgse provincie. Het omgedraaide is het geval. Ja. Als wij vanuit het westen zo'n beetje richting over de grote rivieren kijken... door sommigen ook wel genoemd de grote riolen... en we kijken zo naar Limburg, dan hebben wij toch de indruk... dat Limburgse politici, tot en met u, toch wat meer deel uitmaken... van het maatschappelijk leven. Is dat de reden waarom u trombone speelt in de carnavalsvereniging van Maastricht? nou ja, of dat de reden is, dat reden is omdat ik dat leuk vind, maar uh, en, en dat al zo'n 33, 34 jaar lang al doe, en ik denk ook ik, de enige wat de vraag zou moeten stellen van waarom ben je dan niet mee opgehouden toen je gouverneur werd. Uh, belangenverstrengeling. Zo... Nee, dat is geen belangenverstrengeling, uh, nee, laat natuurlijk. ik het zo zeggen. Nee, uh, een stukje authentiek carnaval blijven vieren, lijkt ja. me geen enkel u probleem. U bent, behalve dat, trombone spelen in de carnavalsvereniging, hm. uh, heeft u ook de redactie op zich genomen, las ik, dat vond ik zo leuk, van het elfde deel van het Limburgse dialectenboek. Ja. Dat gaat u, ja, dat, dat doet is... u er gewoon dan even bij. Ja, het, het, uh, ik moet bijzeggen, ik word goed ondersteund door, uh, door, door, door velen daarin. Het klopt, het platboek heet dat. Dat is een, een serie van uh, boeken die uitkomt uh, waar mensen uh, ja, zelf bijdrage in kunnen leveren: gedichten, verhalen enzovoort. Uh -huh. En dat wordt dan, uh, uh, daar wordt een redactie die dat selecteert. En ik heb daar de laatste stem in. Leest uh, u al, kunt u al die dialecten lezen? Het Venloos bijvoorbeeld is weer totaal anders dan het Maastricht. Ja. En de, ja. Kent u het allemaal? Begrijpt u het? Uh, nou, uh, uh, wat, uh, het horen ervan, van zeker. Uh, ik schrijf ook zelf uh, altijd in het dialect, dus in die zin staat geen punt. Wat maar er schrijft zijn u? Inderdaad... De, de, de belangrijke stukken naar Den Haag. Uh, in nou, dialect nee, nee, nee, nee gewoon mijn eigen brieven enzovoort. Okay. Uh, ik, ik, ik, ik ben goed vaardig in het schrijven van dialecten. U bent ben goed op de hoogte. De dialecten in Limburg, daar zitten vier taalgrenzen in die, in die provincie. Uh, daar zit heel veel verschil in. Dit. Maar we hebben een uh, redelijk uh, gecodificeerde spelling. En dat betekent dat het lezen van uh, zowel kerkraads als venloos eigenlijk uh, uh, ja, geen probleem zou moeten zijn. Mm -hmm. Is het actief meedoen aan het maatschappelijk leven? Is dat onderdeel van de politieke cultuur in Limburg? Ik denk het wel. Ik denk dat, uh, en ik, dat in Limburg politici vrij dicht bij de bevolking staan en inderdaad uh, maatschappelijk zeer actief zijn. Dat, uh, ja, je, gemiddeld genomen kan ik alleen maar zeggen dat dat het geval is. Ja, ja en daar zitten allerlei voordelen aan, maar er is ook altijd ja. dan een klein gevaar. Dan komt dat cliëntalisme ja. snel om de hoek kijken. Dat, dat ja. ligt op ja. de loer. Dat ligt op de loer. En dat steekt uh, ook wel eens de kop op. Uh, ja, maar ik moet wel zeggen, uh, zeker in deze tijd, niet meer dan elders uh, het geval is. Sterker nog, ik heb de indruk dat in Limburg er zoveel aandacht voor, dat, voor die zaak is. Voor, Ik noem dat maar even bestuurlijke integriteit. Mm -hmm. uh, uh, daar wordt veel over gesproken, wordt veel aan gedaan. We hebben er grote programma's ook voor. Uh, dat ik de indruk heb uh, dat het in Limburg in die zin, uh, ja, uh, niet, zeker niet minder integer, misschien wel meer integer verloopt dan elders in het land waar minder aandacht voor die zaak is. Uh, het nadeel is in de publiciteit dat dan ook iedere zaak wordt uitgemeten, maar ja, dat het goede nieuws is ja. dan pakken we dat dus ook aan. Eh uh, leert ervan. Van. Nee, precies. Jullie kunnen nou. ervan of je, je je leert ervan en je bent er op de ducht omdat het zich nog wel eens heeft voorgedaan. Ja, en daar waar je niks hoort over bestuurlijke integriteit, is volgens mij veel meer aan de hand. Nou, en dat is een uh, lippig wordt het aangepakt En uh, ik heb moeten zeggen, daar ben ik uitermate tevreden over. Ook hoe gemeentebesturen, uh, hoeveel aandacht daar voor die, uh, voor die bestuurlijke integriteit is. Toch is... zitten er hele mooie dingen ja. in. He. Neem, neem ja, nou zo'n politicus René, ik ben even zijn achternaam kwijt. Van der René van, van der Linden, onze ja. Renéke, die dan elke ja. week een spreker had voor zijn achterban. Dat is eigenlijk ja. hartstikke mooi. Dat is iets ja, wat in de rest van Nederland totaal verdwenen is. Ja, dat is jammer, want ik denk dat uh, in die zin uh, een vorm van contact tussen kiezer en uh, gekozenen, dat dat, uh, dat dat goed is. Je merkt nog steeds dat ook in Limburg, de Limburgse Kamerleden, met meer voorkeurstemmen worden gekozen dan gemiddeld elders in het hmm. land. Uh, en dat denk ik dat dat helemaal geen slechte zaak is. Hoe Limburgs bent u? Hoe volbloed Limburgs? Uh, dat, dat is een strikvraag, zeg ik heel even bij oh, jee. Want, uh, <laughs> nou, nee, In de zin van uh, vol bloed als het gaat om, uh, om, om afkomst. Ja. Dan zijn Limburgers uh, vaak van zeer internationale afkomst. Ja. En, zelf? en dat, uh, Ik zelf heb uh, uh, Maastrichtse ouders, maar van mijn grootouders zijn, uh, is er maar één van de vier uh, uit Maastricht afkomstig. Drie uit Limburg en één uit Duitsland. Nou wij vinden het Limburgs dus dat, genoeg en het straalt er vanaf. en met veel genoegen. Zo klinkt het ons in zijn horen. Ja, en het is een, uh, ja, dan moet ik nogmaals zeggen, de provincie heeft kracht en straalt die kracht ook uit. En uh, draagt wat mij betreft uh, zeker bij aan het veelkleurige Nederland. Theo Bovens, gouverneur van Limburg. Heel hartelijk bedankt. Dank u wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Villa WPRO is zometeen na het nieuws bij u terug. Met ons economiepanel Klinkende Munt. Tot straks. Dit verhaal gaat over clusterbommen en landmijnen. Daar betaalt u aan mee via uw pensioenfonds. Jos van Dongen, maker van spraakmakende zemblas als het clusterbomgevoel.